10 uur. Kirsten Klomp met het NOA's vorige week kwam door een menselijke fout. De Britse krant The Times schrijft daarover. Iemand zou de apparatuur per ongeluk hebben uitgeschakeld en daarna weer verkeerd hebben aangezet. De problemen begonnen een week geleden en duurden dagen. Op de luchthavens Heathrow en Gatwick werden volgens The Times 700 vluchten geannuleerd en waren in totaal 75.000 mensen getroffen. In Winschoten is een vrachtwagen tegen een tankstation aangereden. De vrachtwagen was te hoog en randde de overkapping. Die dreigt nu in te storten. De palen eronder staan gevaarlijk scheef. Een heftruck voorkomt dat de hele constructie inzakt. Volgens RTV Noord zijn de pompen in Winschoten niet geraakt... en is er geen explosiegevaar. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt... in de zaak rond de niet-ontplofte bom onder de auto van Martin Kok. Het is een man van 26 uit Utrecht. Maandag werd er al een man van 49 uit Zuid-Holland gearresteerd. De zware bom werd vorig jaar juli in Amsterdam gevonden... onder de auto van de ex-crimineel, die in december in Laren werd geliquideerd. Als de bom was afgegaan, dan zouden er volgens de politie veel mensen gewond zijn geraakt. Op Antarctica dreigt een enorme ijsplaats los te raken. Het gaat om een stuk ijs van 350 meter dik en zo groot als de provincie Gelderland... Er zit al een enorme scheur in die de afgelopen week 17 kilometer langer werd. De ijsplaat zit nu nog over een lengte van 13 kilometer vast. De onderzoekers denken dat het hooguit enkele weken duurt voordat het ijs afdrijft. Dat is dan een van de grootste ijsbergen ooit waargenomen. Het afbreken kan ertoe leiden dat er nog meer ijsplaten loskomen... en dat de gletsjers erachter kwetsbaarder worden. Het weer, de dag begint zonnig. Later zijn er vooral in het zuiden stapelwolken... en neemt de kans op een regen- of onweersbui toe wordt 24 tot 28 graden. Het weekend overwegend droog en wisselend bewolkt. Morgen maximaal 24 graden, zondag rond de 20 graden. Maandag meer kans op neerslag. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ja, goedemorgen, luisteraars. Watertoren sport moet het natuurlijk zijn. Met achter de knoppen Charles. En tegenover me Henny Rukert. En ik ben romp van voller En Henny, het is nog een beetje leeg. De stoelen van de gasten zijn nog niet bezet, maar ze komen wel, hè? Ja, geen uh, huntelaar. Die komt bij Ajax. <laughs> ja, maar leuk. Uh, wel een Ajax ziet. <laughs> ja. dus een oud-speler van Ajax, Michel Kappen. Okay. En dat is de grote man achter uh, Scotch Whiskey International. Ja, dat is ja. de sponsor van HFC, toch? Dat is de grote sponsor van HFC, ook voor het komende seizoen. Oh, hebben ze ja. zich weer gecommitteerd? Ja, precies. Ondanks het feit dat ze niet op het shirt mogen. Ze mogen he? niet op het shirt. door die K-KMVB. Geen Jos de ja, he, die. <laughs> die Jong vandaag, helaas, nee, helaas. Door de nare familieomstandigheden ja. kan die niet aanwezig zijn. Nee. Uh, maar ja, verder hebben we ook nog uh, heel veel gasten uit de tenniswereld. Namelijk de coaches van de tennisclub Zandvoort. Okay, en die want... spelen op het hoogste niveau. Ja, precies. Zoals je weet, ja. Met Nederlandse spelers. Terwijl ja. al die andere ploegen allemaal buitenlanders halen. Ja. Dus dat wordt een heel interessant programma. Maar ze zijn er nog niet. Want nee, maar goed. We zijn uh, nog aan het lesgeven. We komen straks. Wij gaan toch lekker babbelen dan zo meteen. Ja en weet je wat leuk is? Charles nou. Duif staat weer achter de knoppen. Ja, zeker. En die uh, moet maar voorlopig eventjes de muziek uitkiezen. Wat heb je als eerste Charles? Uh, allereerst even een vraag. Wat vinden jullie van het uh, feit dat uh, Trump het milieuakkoord boycott. Nou, dat is uh, een prachtige politieke stunt. Maar het nee. duurt nog vier jaar voordat Amerika eruit kan stappen. En dan hebben we een nieuwe president. En die gaat er dan gewoon weer in. Dus ja. dat is Wa waarom zeg ik dat nou? Want denk je, dat het met sport te maken? Nou, Californië. De staat Californië die ageert hevig uh, tegen dat uh, bevel, zeg maar, van Trump. En uh, daar is een heel mooi liedje in. Uh, California Dream. All the leaves are brown. And the sky is gray I've been for a walk On a winter's day I'd be safe and warm If I wasn't Such a winter's day to a church, I passed along long way, got down on my knees, and I pretend to pray, you know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay. Doe I didn't. Een prachtig nummer gezongen door uh, Miss Diane Kroll. is getrouwd met Elvis Costello. Ook een benadigd zanger. En uh, dit was California Dreaming. Uh, we kennen dat natuurlijk allemaal van de mama's en de papa's. Oh, daar ben ik. Ja. Zo is dat. <laughs> Dankjewel, Charles. Alsjeblieft. Um, um, Henny. Uh, we gaan het natuurlijk over wielrennen hebben. We gaan het Niet waar? Uh, natuurlijk hebben over Major Tom. Major Tom, ja. En ook meneer Van Emden, want uh, die vergeet iedereen. Maar ja. die won wel even die tijdrit daar. En, en dat doen we natuurlijk altijd met Major André Jansen. Het ja. epicentrum, <laughs> het episch wachtcentrum in Veendam. Ja, ja. Goedemorgen, André. Goedemorgen. Goedemorgen. Charles. goedemorgen. Goedemorgen, André. Goedemorgen. Nou, daar zijn we weer. Ja. Het is uh, wel een weekje geweest, hè? Het is een ongelofelijke week geweest. En ik zie <laughs> nog steeds helemaal roze. Ja, het is uh, een, een enorme prestatie geweest... wat de jongen heeft geleverd. Maar ik ben nu heel benieuwd... als uh, liefhebber van de sport... naar de confrontatie tussen mannen als uh, Richie Port... en uh, Chris Froome... Uh, hij komt daardoor tegen Dumoulin in, bij de eerstvolgende gelegenheid. En ja, ik ben benieuwd of hij dat niveau al haalt. Ja, waarom niet? Nou, ik weet het niet. Het, ja. Nibali is natuurlijk een, een topper en Quintana is ook een topper. Maar uh, we hebben nog niet de allerbeste wielrenner van de wereld. Dat, wat we graag willen denken natuurlijk. Maar uh, ook Tom, die is in alle bescheidenheid, <laughs> Ze, uh, uit die zich op de <coughs> hele manier. Uh, en dat is ook het, het credo zeg maar, van de sunweb ploeg We doen ons best. Ja. We doen er alles aan om te zorgen dat alles in orde is. Dat is het credo van Ivan Spekenbrink en zijn vrouw. Marloes Loes Poelman. Ja, wat een fantastische uh, club mensen. Joh. Wat zeg je? Wat een fantastische, stel, fantastisch stel mensen die erachter zitten. Ik heb ze persoonlijk allemaal leren kennen en uh, ik kreeg gisteren een uitnodiging van Tim van den Berg... ...die dus de algehele leiding heeft over uh, alles wat, wat de hiel te maken heeft. Hij zegt, zorg dat je dinsdag in Rotterdam bent tussen 2 en 7 en dat je agenda leeg is. Meer zeg ik niet. Dus ik ben uitgenodigd om weer eens een gekke verrassing te krijgen van zo'n... He, want uh, ja, je, ik voel me er een klein beetje bij horen, zo uh, vriendelijk als alles gaat. En zo persoonlijk als het is. Want, uh, Leuk. He, en, ja. Ik kwam daar in Andorra binnen na, na de wedstrijd en na alles. En ik werd gewoon aan tafel genodigd uh, naast de tafel van de renners. Bij de heren van de leiding, alles, de directie, de eigenaar. Leuk hoor. En dat, uh, daar zit je dan uh, gewoon tussen. En ik denk altijd nog maar... ik ben een gewoon jongetje uit de Magadostraat in Amsterdam. <laughs> ja, maar dat maakt niet uit, hè? Dat maakt niet uit. Hé, hey, nee, maar nee. je hebt geen idee wat er dinsdag is? Nee, geen idee. Het is een verrassing. En dat, uh, dat doen ze graag. Creating memories, hè? Herinneringen creëren. En dat, uh, ze zetten een nieuwe tendens neer. En ik, ik, ik vond het zo aardig... want ik mocht in het vliegtuig mee... in uh, juli... Uh, uh, afgelopen jaar en um, die Joost Romein is dus de eigenaar van Sunweb, een, een, een hele rijke, staat zelfs in de quote die man, een hele eenvoudige man die dus de krentenbollen eventjes be met beboterde en een kopje koffie zette in het privévliegtuig en uh, we hebben zo zitten praten en ik heb meerdere keren gezegd van joh, het wielrenner moet vernieuwen. Ja. Criteriums werkt niet. Ja. Klassiekers werkt niet. Een Eneco-tour prima, maar er staat geen hond aan de finish. Ja. Verzin iets dat de mensen kunnen genieten van de... Ik heb, de ja, de ja, ik heb twee, twee kranten voor me liggen. De, het Algemeen Dagblad en De Telegraaf, de sportpagina's. Ja. In Het Algemeen Dagblad staat... De Hammer-series met Dumoulin, getuigd van Durf. En ja. De Telegraaf kopt... Drie -daags experiment tegen vergrijzing van wielerpubliek. De Hammer-series. Ja. Vertel maar. Ja. Prima. Maak er een, uh, doe er ook nog een red-hot krut uh, bij. Een criterium uh, met uh, vaste versnelling en zonder remmen. Dat is leuk. Kan mij het schelen. Ja. Uh, uh, maak van dat wielrennen weer een spektakel... ook voor een publiek wat persoonlijk aanwezig is... maar vooral ook goed op televisie is vast te leggen. Ze ja. rijden bijvoorbeeld uh, uh, tien ronden of elf ronden van 7 kilometer... met een flik, flinke klim erin waarin dan dus een, gescoord wordt voor de Hammerseries. Uh, wat is de ploeg met de beste klimmer? Nou, dat kun je zo vastleggen. En dan ook, wie hebben de beste sprinter? Dus er wordt gesprint tegen elkaar. Nou, dat is allemaal goed, uh, goed te zien. Ja. En uh, ik vind het heel gedurfd. En uh, ik weet het niet of hij dat... Uh, hè, soms uh, krijg, gaat er bij iemand een lampje branden door wat voor... Uh, uh, reden dan ook. En uh, ik heb gezegd: je moet het wielrennen vernieuwen. Nou, en vanuit hun organisatie hebben ze een, een uitvoerende organisatie in de hand genomen. En die zetten dat nu neer. En het wordt een, al een, nu al een zesdelige serie over de hele wereld. Ja, leuk hoor. Want... Dat is Velon, de organisatie van profploegen die daarachter zit. Maar ja. aan wie hebben ze het uitbesteed? Aan een uh, organisatiebureau. Ja, ja. In Limburg, ik, ik had het net voor me, maar dat is dat er verder niet toe. Nou, we zullen het zien en er zullen natuurlijk wel uh, kleine uh, kreukels uit, uit de hele organisatie weggestreken moeten worden. Ja. Maar in ieder geval, het initiatief is er. De lef is er om iets nieuws te gaan doen met het uh, wielrennen. En vooral ook omdat we allemaal digitaal kunnen kijken wanneer en waar we maar willen, wereldwijd. Ja, Giro-winnaar uh, Major Tom doet mee, Philip. Uh, Philippe Gilbert, André ja. Krijpel, Fernando Gavie, Gavira. Uh, uh, grote namen. Ja. Maar wat gaat er gebeuren? Ja, nou, ze zullen echt voor dat circuit... Ze willen gewoon allemaal de beste ploeg zijn. Ja, maar je hebt drie verschillende dingen. Ja. Je hebt een bergetappe, je hebt een sprintetappe en, en wat nog meer? Uh, een ploegentijdrit. Ja, ja. Maar en, en dan iedere ronde komen ze door en dan krijgen ze punten. Heb ik dat goed begrepen? Ja. En uh, dat er is een, een, een opzet van gemaakt. Die misschien nog uh, gefine-tuned moet worden. Mm -hmm. Maar uh, dit is het idee en iedereen uh, laat zich graag verrassen. Ja. Uh, en uh, ik vind het een, uh, iedere vernieuwing is, is een, is een, uh, is welkom. En ik zie nu ook bij de verenigingen. Gisteren heeft Tomula met een, uh, een groep jeugdige kinderen. Uh, rondgefietst in de buurt van Maastricht bij een speciaal parcours... wat daar is aangelegd, heet ook het Tom Dumoulin-parcours. En uh, de jeugd meldt zich massaal aan om bij wielerclubs uh, mee te gaan fietsen. Hè? Er wordt ge gezorgd voor schoentjes, voor helpjes, voor kleding en voor een fiets. En de kindertjes mogen overal gaan proberen om ook Tom Dumoulin, uh, Dumoulin te worden... Die die Je ziet natuurlijk net als wat in 1968 ja. gebeurde: dat alle uh, jongeren gingen fietsen en inspiratie kregen van enorme prestaties. En dat, dat is dan alleen in Nederland. Maar kijk eens wereldwijd wat er gebeurt. <laughs> en daar heb ik het steeds over. Maar ik, ik vind het altijd grappig om de ronde van Togo te zien. Dat denk ik van potverdorie. De Ronde van Rwanda, waarin 1993 nog een miljoen mensen elkaar uit het leven hielpen. Ja. En er is nu een, een structuur neergezet waarbij men op de fiets elkaar kan bestrijden. En dat gaat ook internationaal. Nou, ik ben blij dat onze sport het wielrennen wereldwijd is geworden. En net zo goed als voetbal dat al was. Ja André, Ronnie, hier. Als we het over de wereld hebben, wordt er nog ergens gefietst momenteel op de wereld? Uh, ja, zondag begint uh, de dauphiné Libéré hè? Ach, ja. En, ja, en uh, daar starten dus de, de grote tourkanonnen in, zeg maar. Ja. En, uh, nou, we zullen op WAF uh, het geheel volgen. En, Uiteraard. Uh, er zijn Over... altijd overal uh, rondes, maar ook op een continentaal uh, niveau. En, uh, nou ja, dat volgen we dan ook. Hè? Alleen, uh, op dit ogenblik staat mijn hoofd naar voetballen. Ja, dat, dat gaan we nog even. Maar die Hammer-series wil ik nog even naar terug. Want die zijn dus in Limburg. Dat is de, de primeur. Ja. Uh, ik neem aan dat die uh, weer op wacht gevolgd wordt. Ja, uiteraard. Ja, ja. Ik heb een rechtstreeks uh, persinformatie uh, uh, van uh, Sunweb. En ja. dat gaat dus over alles. Het geheel. Ja, en de, en en, de beelden? Uh, er komen beelden, ja. Die komen zeker. En op Limburg 1 is het gewoon rechtstreeks te volgen. Ja, ja. L, L1. En. Uh, ja, er wordt ook een livestream gemaakt en daar, daar ben ik nog niet achter wat het is. Want ik laat het ook graag zo langzamerhand een heel klein beetje aan de WAF-leden over om uh, dingen te plaatsen. Ja. En ik probeer uh, steeds meer uh, te beheren, want we, uh, we hebben 15.000 leden. Ja. En uh, er worden mij allerlei ja. vragen gesteld. En uh, ja... Dat moet je maar alleen doen, dan hè? Dat valt dat niet mee hoor. Nee, dat, is, dat is heel leuk. Maar goed, we doen het graag. Maar jij slaapt ook niet, hè? Je bent 24 <laughs> uur wakker. Nou, ja, nou, dat <laughs> lijkt me zo, maar soms ben ik, ben ik hier op de bank met mijn vrouw, s'avonds om een uur of negen. En um, dan zullen dan, we naar bed gaan, dan gaan we naar bed. En dan word ik om één uur ben ik klaar wakker. Want dan heb ik genoeg geslapen en dan uh, ga ik maar weer even waffen en dan zijn er dus de Australiërs, de Amerikanen en de Canadezen volop in de weer. En, want dan is het bij hun dag ja. en, en dat, uh, dat gaat elke dag zo gewoon. En uh, ja, nou, ik heb meerdere groepen die ik dan beheer uh, voor het wielrennen, maar ook... Uh, Over het voetbal, hè? He? want jouw zoon die, die is flink bezig. Ja, die is uh, in een, uh, een uh, zeer zorgvuldig geselecteerd team door uh, Achilles, is die nu definitief dat hij dat blijft. En ik, uh, Gisteravond hadden ze dan de tweede wedstrijd en die was deze keer dus tegen volwassenen kerels. En dat was het uh, belofte team van uh, FC uh, Assen. En dat zijn uh, kerels. <lacht> er lopen kerels tussen, in ieder geval 100 kilo. <lacht> Echt van die reuzen. Maar als je zoontje dan, dan, denk ik, dan denk, als je zo'n joggie dan zo ziet opgroeien, dan denk je van, goh, wat een kerel is het al. Maar ja, dan staat hij naast, dan is die anderhalve kop kleiner. <lacht> maar pak wel die reuze bal af, de bal af. Daar heb ik een videootje van gemaakt en daar ben ik net mee klaar. En dat staat dan op de Facebook-page of YouTube. Even nou, vanmiddag kijken, zeker maar. Dat, ja, en dat is uh, leuk om te zien. Ik heb deze keer gewoon de hele film erop gezet. Vooral ook omdat trainers en begeleiders en weet ik veel... ook de spelers zelf... Uh, nog moeten schaven aan hun uh, prestaties... en het tactische concept en zo. En dat uh, ja, wordt zeer professioneel gedaan. Een fantastische club, uh, Achilles in Assen. Leuk. En... Ja, derde divisie uh, gaan ze spelen in de A-junioren. Die zijn onder de 19 dan. En uh, nou, misschien dat we met de Koninklijke HFC nog een keer een uh, oefenwedstrijd samen kunnen spelen. Altijd te regelen. Ja, nou dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. Gaan we maar een keer die kant op. Of uh, ja, dat lijkt me hartstikke leuk. En ik, ik zal het in ieder geval aan de club doorgeven. Mooi. Dat, uh, dat dit tot de mogelijkheden behoort. Want iedereen wil uh, graag sparren. He? Zeg, André, even een vraagje nog. Ben jij ook van het golf? Golf? Ja. Nee, Nee. Niet, nee dat heb ik nog nooit gedaan. Ik, uh... Oh, nou, ik mag, ik mag maandag over een weekje naar de compagnie. Oh, is dat bijzonder? Nou, volgens mij zit het bij jou om de hoek. Oh, wat gezellig. De ja, compagnie kan... is Veendam. Oh, daar kom ik even <laughs> kijken. Dan moet je even <laughs> zeggen uh, hoe laat je daar bent. Daar <laughs> ja. kom ik even kijken. Dat is wel leuk. Ik ga het even opzoeken voor je. Maar ik, ik dacht van misschien ken je de baan wel, maar... Uh... Ja. Ja, nou, ik, ik heb het wel gezien, want het grenst aan de voetbalvelden van uh, VV Veendam. Ach. En uh, we hebben wel eens een toernooi gehad daar, dat die jongens ineens tussen de wedstrijden van het toernooi door het golfterrein opgingen, door een deur die daarachter in het hek <laughs> in het bos is, yeah. en die gingen die balletjes verstoppen. Ach. <laughs> <laughs> dat werd ze niet in dank afgenomen, vrees ik. Nee. <laughs> met een hele boze mannen, waaronder een hele kleine Japanse meneer met een, uh, een roze hoedje op ja. en die droeg zo'n tas met allemaal van die stokjes erin waarmee je dat tegen die bal aanslaat woedend achter die jongens aan met zo'n stok zwaaiend boven zijn hoofd en die man was misschien 1,45 meter of zo. En die tas waar die stokjes in zaten was bijna groter dan hij uh, <lacht> Nou ja, zo zie je maar weer. Je moet met die golfers ook een beetje oppassen, André. Ja, Maar goed... De, de, Dank u weer voor deze uh, conversatie hedenmorgen. En uh, we spreken je sowieso volgende week weer. En succes Af. natuurlijk met alle WAF-bezigheden. Dank u wel. All right. Dag. Fijne dag, fijn weekend. Hoi, <laughs> hetzelfde. lijflied, zo mag ik het zeggen, van de, de grootste band van Nederland en, en ooit misschien de grootste band ter wereld, want dat was het streven. Ze wilden duizend muzikanten ophalen afgelopen weekend in Haarlem bij de Lichtfabriek om samen te muziceren. Dat werden er 600, luisteraars, je hoort het goed, 600 muzikanten, zangers, zangeressen, violisten, gitaristen, bassisten. En een van de beroemdste bassisten zit hier in de studio. <lacht> ja. En een van de beroemdste drummers zit hier achter de knoppen. Die gaat naar de knoppen. Hey, en ik heb hier een prachtig blad voor me, want het ging allemaal voor de muziekkids. En daar gaan we straks uitgebreid over praten. Want we gaan eerst nog even naar het voetbal hier in de uh, omgeving. Ja. En dat doen we als altijd met... Martijn Prinsen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen, goedemorgen, Martijn. Martijn. Nee. Wat zeg je, Henny? Ik zeg goedemorgen, nee. Ja. Henny probeert een soort accent te doen. Ik weet ook niet waarom. Ja, Hammer Series. Hammer Series. He he de Hammer. <laughs> <laughs> nou, hij is gewoon een beetje bij <laughs> Limburgers, hier, toch? Een beetje ja, dat is wel. Ja, daar gaan nou, ja, de Hammer Series... De Dumoulin accent. Major Tom... En uh, wie heb jij als major, Martijn? Uh, nou, uh, ik heb er niet één, ja. ik heb er zeventien. Oh, ja. De voelde we naar All-Stars. Ja. Wij hebben, hebben woensdagavond getraind hè, met die gasten. En uh, als, als, als, als uh, voorbereiding hè, naar de, de wedstrijd van volgende week tegen het zeven sterrenteam oh, ja. Nou, de, ik denk dat menig trainer in de omgeving uh, jaloers wordt op de groep die we hebben. Nou, dat denk ik ook wel, ja. Dat is echt. Bizar om te zien hoe goed sommige gasten kunnen voetballen. En waar ze er allemaal? Uh, we waren met uh, twaalf. Ja, ja. Uh, dus uh, uh, nou goed, we, hebben, we hebben helaas wel uh, de keeper moeten vervangen. Oh? Um, ja, de, de, de keeper die we hadden, uh, Jermaine Ebeling voor Storm volgens zaterdag, die heeft zich geplaatst voor de finale van de nacompetitie. Ja. En door de rare praktijken van de KNVB uh, is dat nu uh, op 10 juni. Ah, nee, uh... ja. waardoor, uh, waardoor wij uh, uh, ja, genood zijn om de keeper te vervangen. En honderden mensen zult missen als publiek? Uh, nou ja, er zullen uh, ja, misschien wel een aantal mensen nu niet komen. Maar goed, uh, de nieuwe, die nieuwe type die we overigens uh, morgen bekendmaken, die heeft ook een, een, een grote schare fans. Dus uh, laat die bussen maar komen. Wie, uh, wie is het? Ja. Dat ga je morgen bekendmaken. Maar lijkt het ja. je niet het handig je om de... dat gewoon nu te doen, nu ja? je zo'n uh, miljoenen publiek hebt? Ja. <laughs> Krul, uh, Nee, nee, ik mag het echt niet doen. Ik krijg echt een, een, een, een valie van die andere mannen. Dan ga je uitschrijven, die luistert toch niet. Nee, nee, nee. Ik, uh, ga naar Voetbal Haarland morgenavond en uh, je zult het zien. Nou, vertel me wat je verder hebt. Wat is er dit weekend? Nou, zullen we nog uh, heel snel terugblikken op, uh, op vorig weekend? Ja. Uh, het is uh, triest, hè? Uh, maar eigenlijk zijn we, zijn we klaar op de, op de zondag. Ja. Alle clubs die, uh, alle regionale clubs die uitkwamen om te promoveren, om te handhaven, die hebben het niet gehaald. Jammer. hè? Um, dus uh, het wordt, uh, ja, de zondag vanaf nu uh, wordt, uh, wordt, uh, wordt bang hangen, denk ik. Uh, nou, United uh, gedegradeerd, Bloemena heeft het niet gehaald, VSV gedegradeerd. Um, wat hebben we nog meer? We hebben RCA. Stormvogels? Uh, ja, stormvogels gedegradeerd, maar goed, die zijn nog gestopt op de zondag. Ja. Uh, we hebben op de zondag ook nog uh, Sparmouden, RCA en uh, Zwaneberg. Hebben het ook alle drie niet gered, dus ze blijven allemaal in de vierde klasse. Uh, positief puntje vind ik wel dat uh, BSM uh, ja. zich wel wint te handhaven voor de vierklasse. Ja. En gisteravond uh, speelde Dio de tweede wedstrijd en die verloren uit bij Forza Almere met 3-0. Maar ze hadden zondag thuis met 4-0 gewonnen, waardoor ja. ze uiteindelijk toch in de vierklasse blijven. Ja, mooi hè. Ja, dat, dat is dat mooi. Dat, dat is goed, Mio. Ja, absoluut. Maar het elftal was dat niet meer compleet of is dat, is dat inmiddels uh, weer goed gekomen bij Dio? Uh, nee, dat, uh, ik zag foto's voorbij komen en uh, ik denk dat de oudste boven de 50 inmiddels is. Oké. Dus allemaal veteranen die uh, weer uh, vast al uh, gehaald zijn. Huh? Ja, dan komend het weekend. Uh, we, hebben, we hebben morgen eigenlijk maar uh, twee wedstrijden van. Uh, nee, dan wordt Hennie boos als ik dat zeg. We hebben eigenlijk drie uh, wedstrijden van belang. Je zou het toch niet vergeten, hè? Nee, dat bedoel ik. <laughs> nee, dat bedoel ik. Uh, we beginnen uh, om twaalf uh, um, uur toch? Met HFC? Twee? Nee, nee, half twee. Half, twee, half twee. Oh, half twee ook. Okay, ja. okay. Uh, tegen de Oogend Westen. Uh, en dan hebben we om, uh, om half drie hebben we de wedstrijd tussen United Davo en CTO. 70, de finale van de, uh, de playoffs hè, van de nacompetitie. En de andere wedstrijd uh, is de, de eerste van de twee tussen Velsen Noord en Stromvogels. Ja, de sondag dus hebben we eigenlijk niks. Helemaal niks meer. Nou, oh, wacht, zeg ik, het is zondag, het is de tweede pinkste dag, het wordt maandag. Ja. We, hebben, het bedenken, we hebben één wedstrijd van het RCA nog thuis. We ja. zaten op koelte van vier. Ja. Uh, die zijn al uitgeschakeld. Maar, ja, goed, maar wel goed. leuk om te kijken, toch? Als het mooi weer is, hè? dan ja. gaan we zeker even kijken. Nou, het is mooi weer, dus. Ja, dan kunnen we nog wat voorbereidingen op het terrein treffen voor, uh, voor volgende week zaterdag. Zeg, en dan, uh, ja, daar wil je het uh, natuurlijk ook even over hebben. De tiende. Ja, nog een weekje. Nog een weekje. Nee, we, we, gaan, we, liggen, we liggen prima op schema. We gaan, we gaan goed met de organisatie. En uh, ja, eigenlijk het enige waar we echt op moeten hopen is, uh, is een beetje knap weer. Ja, dat verandert niet hoor, voor de tiende dit. Ik hoop het. Ik nou, het laten we het zeker hopen, ja. En Martijn, uh, ik denk dat wij ook nog even moeten zitten hè, van de week. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou, app me maar even. Ik heb trouwens een andere vraag aan jullie allen. Uh, ik hoorde van de week een uh, discussie op de radio tussen de KNVB en, uh, en de radioverslaggever over... Het feit dat steeds meer uh, zondagclubs al hun teams naar de zaterdag overhevelen. Omdat ze steeds meer moeite krijgen om jongeren nog op zondag aan het voetballen te krijgen. Wat merk jij daarvan Martijn? Is dat zo? Klopt dat? De, nou, ja, Het is bij ons op dit moment ook in de regio gaande. Um, we hebben nu één club die, zijn, uh, die gaan deze zomer echt helemaal van de zondag naar de zaterdag. Hè, dat is stormvogels. Maar er komen nu op de uh, zaterdag komen er gewoon acht zaterdag elftallen uit onze regio bij. Dat zijn clubs die hebben tijd wel zaterdag gehad. Um, die zijn er weer gestopt en die gaan weer nu opnieuw beginnen. Um, en er zijn ook clubs die voor het eerst gewoon echt een zaterdag elftal gaan inschrijven. Nou, het, het is wel echt een dingetje wat hier ook in de regio uh, plaatsvindt. Ja. En je zit nu ook in die, in die derde divisie. Dus er hele strijd gaande tussen uh, de zaterdag en de zondag. Er zijn allemaal plekken over op de zaterdag. Um, ja, die moeten opgevuld worden. Het is iets wat, wat steeds meer gaat Het is inderdaad eh, voetbal op zaterdag. Kun je zaterdagavond kan je, kan je starten of wat ik voor Ja, dat is en dan het. En kan je werken. En ja, zondags en, kun je eens wat met je gezin doen. Dat kan ook, ja. Gezin en, en, of naar het strand of weet ik het wat. Maar het is ja. echt de, de traditie hè, van het betaald voetbal of onbetaald voetbal op zondag. Is op... aan het verdwijnen. Klopt. En ja. dat is heel raar, hè? Dat is een. Ja, ik vind het niet zo raar. Nee, vind vind het niet raar. Nee hoor. Nee, Kijk, die eredivisie, die eredivisie blijft toch uh, op zondag. Ook maar deels. He, ja, de maar goed. dus altijd genoeg te genieten. Dat is één. En twee, ja, het feit dat, dat mensen iets willen doen in het weekend, dus op zondag... dat, dat is toch eigenlijk heel logisch. Zaterdagavond lekker drinken, zondags lekker uitslapen... een beetje lief zijn voor vrouwen en kinderen. Mooier kan het niet hebben, joh. Nee, maar, okay, maar goed. Dat, dat houdt dus, denk ik, wel in dat we uiteindelijk uh, voetballoze zondagen krijgen, behalve dan het betaald voetbal, maar dat is ook niet zoveel. Maar dat zal het dan worden, toch? Nou ja. nou, ik denk nooit dat het helemaal ophoudt. Nee, hoor. Ik bedoel, de lagere genoeg... teams blijven gewoon op zondag voetballen. Hoor. Precies. Maar ja, kijk, het he heeft natuurlijk ook een groot voordeel, want uh, dat is gebleken. Als je zaterdagcompetitie hebt, dan heb je veel meer publiek, veel meer omzet in je clubhuis en in je kantine. Is alleen maar goed. Ja, veel clubs denken inderdaad over ja, ja, maar het is gewoon zo. Bewijs geleverd bij AFC. De ja. zaterdagwedstrijden hebben ze dubbele omzet van wat ze normaal op zondag hadden. Ja, nou ja. inderdaad. AFC inderdaad. Ja. is daar een perfect voorbeeld van. Ja, ja dat is niet voor niks. Oké, okay, nou goed. Um, um, dat wilde ik nog even melden. En maar ik, denk, maar, ik, uh, ik heb nog twee, twee, ja? twee, twee uh, uh, uh, leuke transfers te melden. Oh uh, De VSV-aanvoerder Tim Kuit. Ja. Uh, die uh, vertrekt naar buurman. Ja. Dat is natuurlijk wel gevoelig. Ja. Buurman, uh, buurman, uh, buurman Velzen. En dat mocht ik vorige week niet zeggen van jou. Nee, klopt. En nu mag het wel. <laughs> um, en uh, de andere, um, uh, toch ook wel opmerkelijke stap is van um, Sam Ras. En dat is een uh, centrale oh. verdediger van Bloemendaal. Ja. Uh, mijn inzien is uh, een van de betere uh, constante spelers dit seizoen. Ja, Met de meest uh, ongelukkige in de laatste wedstrijd. Klopt, klopt, klopt. Uh, en die vertrekt naar uh, het mooie Schoten. Ja, dat is jouw werk, hè? Mijn werk, Nou ja, alles wat is het maar slaaf van wedstrijden. <laughs> <laughs> en één vraag nog. Wat ja. ga jij na de tiende doen? Die twee maanden? Uh, het nieuwe seizoen voorbereiden. Een, een deel van de website gaat opnieuw neergezet worden. We gaan de om 23, Cup voorbereiden. Uh, we hebben zo, zoveel te doen. Uh, ik wil ergens echt nog even een of twee weken helemaal niets. Maar de komende tijd hebben we het nog druk genoeg. Nou, als je iets weet van mij, want ik uh, ga me vervelen. Dat is goed. Ik, uh, oh. ik, ik weet je te vinden. <laughs> hey, mannen vanavond om, uh, tussen 5 tussen en 6 hebben we op uh, voetbenaren.nl uh, de onthulling van onze uh, wedstrijd nu. Dus als je het leuk vindt, uh, neem uh, een kijkje. Gaan we doen. Ziet er mooi uit. Ja, hè? He? <laughs> hey, jij hebt hem nou meer gezien. Voor, voor kennis. Nou, we gaan het allemaal ja. zien, uh, Martijn. Maar Heel dank weer voor man. deze bijdrage, jongen. Nee, maar die, die Beltona-meneer heeft mij een foto gestuurd. Oh, oh, Massa, waar ben jij? Ja, mooi, hè? Als je maar geheim houdt. Heb oh, je nee. mag een goed weekend? Ik zal het net even gaan vertellen. <laughs> ja, <laughs> dag Martijn. Fijn weekend. Dag mannen. Ciao, Ciao Hoi. Is it getting better?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 Love. Nou, dat is uh, eigenlijk maar voor weinig mensen weggelegd om maar slechts één liefde in je leven te kennen. Maar wel de liefde voor de sport, dat is in ieder geval wel. Uh, vaak uh, een, een gemeenschappelijke liefde die uh, eenmaal gedeeld is. En dat geldt natuurlijk ook voor muziek. En daar hebben we in het weekend volop van genoten. Ron, toch? Overigens ja, deze Ron is uh, 25 jaar getrouwd. Dus wat kwets je nou, zo. <laughs> <Ja. laughs> nou ja, maar daarvoor heb je misschien ook een andere vrienden gehad ik kijk hem aan ja, ja, ja, natuurlijk, maar goed nou, uh, nee, ja, ik begrijp hoe je het bedoelt, maar dat okay. maakt niet uit uh, Nee, komende maandag, hein, dat klopt, 25 jaar alweer. gefeliciteerd Dankjewel. ook uh, gefeliciteerd met je prachtige blad ja want dat muziekkids, ik, ik zit het nu te bekijken Muziek tovert een glimlach op het gezicht van een ziek kind. Ja, zeker. En dat doet het ook. een man. Ja, en wij... Uh, uh, nou ja, de stichting Muziek Muziekits... Uh, ik zal het nog even in kort uh, één keer vertellen. Is wat wij doen is dat we bouwen, uh, verbouwen ruimtes in ziekenhuizen. En die uh, bouwen we om tot uh, muziekstudio's. Daar zijn allerlei instrumenten in. Uh, drums, bas, gitaar, DJ-dingen. Er is een podium met licht en geluid. En de bedoeling is dat kinderen die in het ziekenhuis verblijven... helaas... Uh, daar naartoe kunnen komen en dan lekker muziek kunnen maken. Er zijn altijd studioleiders aanwezig. Uh, dat zijn zelf natuurlijk ook halve muzikanten. Dus die kunnen de kinderen begeleiden, lesgeven soms zelfs. En uh, het idee daarachter is dat uh, ja muziek uh, ontspant, inspireert... Uh, en het haalt op het moment dat ze daarmee bezig zijn... haalt het een beetje de nadigheid bij die kinderen weg. Hè? De pijn, het verdriet, je, je mist thuis. Hè? Je, je ouders zijn er niet, er is niemand om mee te... Praten, uh, nou dat, dat, dat soort ellende proberen we een beetje weg te halen bij die kinderen. Muziek vermindert pijn, stress, angst en zorgt ervoor dat kinderen even vergeten dat ze ziek zijn. Muziek maakt een verschil, elke dag weer. Nou dat is het ook en dat merken wij ook in de studio's die wij al up and running hebben. Hè? We hebben toevallig uh, twee weken geleden de drie jaar bestaan van de Guus Meewes Muziekid Studio in Tilburg gevierd. En Ali B studio, de Ali B Muziekkit Studio in Ameren. Ja, in de, de kinderkliniek in Ameren Die gaat uh, op, uh, uit mijn hoofd even 25 juni officieel open. Geopend worden door Ali B ook. En we hebben nog een René Vroger Studio in het Gooi. En we zijn bezig nu... Um, en die, die gaat in 2018 open met de Armin van Buren Muziekkit Studio... in het uh, Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Nou ja, dat zijn... Uh, um, allemaal activiteiten waar wij als uh, vrijwilligers van de stichting Keihard mee bezig zijn en uh, uh, het mooie was dat uh, afgelopen weekend Charles gaf het al aan was de grootste band van Nederland. Maar mag uh, ik even ja. voor we daar want dat is natuurlijk ook een schitterend uh, onderwerp om over te praten in de water sport. Ja zeker. Maar <laughs> op de achterkant van jouw blad staat ja. helpt u onze studios on-air te houden. Zeker. Er zijn altijd luisteraars die gevoelig zijn voor dit soort uh, Zaken en die kunnen jullie bereiken op .muziekkids .nl. Met K, ja. Muzikids, of muziekits.nl ja. muziekkids.nl En uh, ja, wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar centjes, want we willen graag verder bouwen. Hè. Ons streven is in elk ziekenhuis in Nederland zo'n studio te bouwen. En uiteindelijk uh, is dat best een opgave, maar laten we eens beginnen met elke provincie. Heb je uh, enig idee gewoon wat, wat uh, gemiddeld zo'n zo project kost ja. per ziekenhuis? Ja, dat uh, is een beetje afhankelijk van de ruimte die we krijgen toegewezen. Maar je kunt ervan uitgaan dat we uh, ongeveer 1000 euro per vierkante meter uh, nodig hebben. En uh, bijvoorbeeld in uh, Utrecht hebben we 120 vierkante meter toegewezen gekregen. Dus daar zit je al dik over een ton. Ja. Um, en uh, ja, dat is een hele hoop centen. Die proberen we bij elkaar te... Krijgen door lokale initiatieven. Er zijn vaak eh, eh, eh, ondernemersverenigingen die voor ons aan de slag gaan. En eh, er zijn heel veel eh, eh, mensen die in die omgeving wonen, eh, die eh, allerlei eh, activiteiten organiseren, hardloopwedstrijd, you name it. En zo proberen we dat geld voor elk project bij elkaar te krijgen en eh, nieuwe studio's te bouwen. Ja. En, en uh, nog even terug op die grootste band van Nederland. De stichting Music Kids was het goede doel afgelopen weekend bij dit evenement in Haarlem. Dus vandaar dat wij daar diverse keren ook werden genoemd en we aandacht mochten vragen voor onze ja, activiteiten. Ja. En dat was mooi, want ja, er staan meer dan 600 muzikanten die, die precies weten wat het is om muziek te maken en wat het met je doet. Hè? Ja. Qua inspiratie en dat soort dingen. Nou, Charles, jij ook als geen ja. ander weet dat. Heb je, heb, hebben ze nou een deel van de horeca omzet afgestaan? Nee, nou, ik, we hebben nog geen check overhandigd gekregen. Ik ja. vraag me af of dat gaat gebeuren ook. Want uh, ja. het uh, evenement had al moeite om de begroting rond te krijgen. Oké. Okay. Maar goed, uh, we hebben aandacht voor ons doel kunnen uh, vragen. Het jammere vind ik wel dat bij alle films die zijn verschenen op het internet... Uh, He, dus radio, uh, wat was het? Uh, Haarlem, Haarlem 105, RTV Noord Holland, ja. enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik mocht op het podium nog even een praatje doen en zo. Maar juist dat deel waar muziek iets aan het woord kwam, dat heb ik nergens, behalve bij Charles in <laughs> Bloemendaal, heb ik nergens terug kunnen zien. Jammer. En dat is een beetje zonde, want ja. dat was nou juist waar het om te doen was, en wij probeerden echt he, naamsbekendheid te kweken. Ja, en dat uh, kwam er dan even niet uit. En dat is wel erg zonde. Maar toch denk ik, als je bijvoorbeeld bij RTFN van Holland aanklopt... Uh, voor een interview over dit onderwerp... dat ze vast geen nee zullen zeggen. Ik denk dat ze best wel... Uh, het gaat ook wel een beetje langs het mensen heen. Die zijn zo bezig met zo'n evenement en die... Uh, ja, uh, ...denken oh. daar niet, uh, op dat moment niet meer na, denk ik hoor. Ik denk dat het zo zit... Ik denk als je er gewoon aanklopt bij de van het grond, dat je zo binnenkomt. Ik, zou, ik zag ja. een foto, waar jij zat te drummen met dat prachtige weer. <laughs> Hoe warm was het? Ja, het, was, het was een schitterende dag natuurlijk. <clears throat> ik heb begrepen, vorig jaar op de Grote markt was het minder wat het weer betreft. Dat heb ik niet meegemaakt, die, uh, die happening toen. Ik wel. Ja, Kijk, maar uh, ja, dit was de, Ja, ik, ik had me niet ingeschreven als drummer, maar uh, ja, er zat een oud drumleerling van me. En die uh, trok mij achter het, uh, achter het slagwerk. Die zei van: uh, Tijdens de repetitie ga jij maar even knallen. kan ik ook wat uh, even rondlopen, kennis maken met collega muzikanten, wat foto's maken en zo. Dus uh, ja, ik was te klos. En Ron zat <laughs> tegenover je te bassen? Ja, ja, ja warm. zeker warm gehad. Nou, het viel wel mee, uiteindelijk vond ik het was niet... Er stond een, een lekker briesje en uh, dan merk je dat niet zo. En uh, ik voelde het wel een beetje aan mijn armen die avond. Maar uh, nee hoor, het was, uh, het was goed te doen. En uh, ja, juist met dat weer erbij was ontzettend leuk. Het was in de Oerkapkade en het leuke was dat ook daar... Het was natuurlijk zo'n prachtige dag. Uh, heel veel mensen aan het varen waren en al die bootjes bleven liggen ook... Dus er ontstond steeds meer publiek omheen. En uh, ja. ja, dat was gewoon uh, geweldig. En je moet je voorstellen, niet dat daar uh, 600 plus muzikanten staan. Uh, en uh, als de dirigent aftikt, dan, uh, ja, dan is daar een kabaal. Maar toch wordt er gewoon een nummer gespeeld. En dat is met 600 man natuurlijk heel raar dat dat ja. kan. Ja, dat ja, dat het iedereen sport. tegelijk zijn ding doet. Top zeg maar. Sport, hè? Ja, topsport, ja. Nou, ik zou eerder zeggen discipline. Want uh, uh, daar komt het met name op neer. Hè. Je moet wel uh, zorgen dat je ook dan met z'n allen meedoet... en op juiste uh, moment begint en het liedje ook kent... dat je het ook goed kunt spelen. Maar het blijft altijd een fascinerend gezicht... want dan zitten er in het midden zit iets van uh, 150 drummers. En die zie je allemaal dezelfde beweging maken, hè, tegelijk... Het is een krankzinnig. Uh, het is een krankzinnige allemaal met een koptelefoon op, hè? Dat is oh. Ja, allemaal met een koptelefoon opspelen. Logisch natuurlijk. Want je hoort op die koptelefoon hoor je een kliktrack heet dat. Hè? Ja. dat is, ja. Daar zit een tik op. En die tik geeft de maat aan. Die bepaalt het tempo. Dus dat moet je goed horen. En dan uh, ja, het nummertje ken je natuurlijk uit het liedje, ken je uit je hoofd. Dus je weet vanzelf wel waar je zit. Je hoort heel zachtjes op de achtergrond hoor je nog de zang meelopen. Dus ja, nee, het was. Uh, het was weer een bijzonder evenement, absoluut. En we hebben ervan uh, genoten. En uh, ja, hulde aan de organisatie, joh, want probeer het maar eens voor elkaar te krijgen. Dit. En, uh, um, ik ben benieuwd of het volgend jaar nog doorgaat. Ik hoop het wel. Uh, maar de sponsoring was een beetje een uh, issue uh, dit jaar, heb ik begrepen. Op het laatste moment trok een hoofdsponsor zich terug. En toen hebben ze nog echt moeten knokken om uh, iemand erbij te krijgen. Nou, gelukkig konden ze het nog net oplossen, maar... Ja, het, uh, het streven naar grootste band ter wereld. Wat ze wilden, dan hadden ze meer dan duizend muzikanten nodig. Ja, dat heeft er niet in gezeten en dat is jammer. Ja. Ja. En jullie waren als muziekits of ja. music uh, uh, eigenlijk het, uh, de organisatie die gesteund zou worden. Je bent een beetje slachtoffer van die ellende dan. Want je hebt nog niks gehoord, niks gezien. Jammer. Mocht u thuis luisteren en denken, hé, hey, dit vind ik een fantastisch uh, idee. Muziek. Kids1k.nl En u hoort alles. U krijgt contact met Ron en hij legt alles nog een keer uit. Zo is dat. Nou, Henny, ik denk dat ik namens Ron mag spreken door op te merken dat that's the way I like it. In the Sunshine Band, That's the way I like it. Dat kwam ook voor op het repertoire van die 600 muzikanten in Haarlem. Ja, dat was het, inderdaad. <laughs> het uh, was een van de liedjes die daar gespeeld werden. Um, ik zie het net overigens dat die uh, Roland Garros is bezig natuurlijk. Hè. We hebben straks tennersers in de uitzending. Um, maar Juan Martin Del Potro moest zijn tegenstander Nicolas Almagro troosten... want die uh, kon zijn tranen niet meer bedwingen... omdat hij zo'n pijn had in de derde zet uh, aan zijn linkerknie... dat hij uh, het even niet meer droog hield. En Del Potro, die zelf vaak uh, geplaagd werd... door lichamelijke ongemakken gedurende sloopbaan... Ja. die begreep het als geen ander en die zei tegen hem van... joh, maak je nou geen zorgen. Er is, uh, je gezondheid is veel belangrijker dan het tennis. En, uh, Ik heb het gezien. Dat komt wel weer goed. Uh, ik heb het gezien, hè? het was zeer aandoenlijk. Ja, precies. Uh, ja. Weet je wat ook fijn is? Nou? Klaas-Jan is terug. Ja, hoe vind je dat nou toch, zeg? Ik vind het fantastisch. Snap jij zijn keuze? Ja, absoluut. Hij heeft ook altijd gezegd dat hij nooit aan iets anders heeft gedacht... dan om terugkeren bij Ajax. Hij is ook een echte ajax iet eigenlijk. En dat vind ik toch eigenlijk wel prachtig. Hij is, hij, hij is 33, hè? Ja, hij heeft gespeeld bij Real Madrid, AC Milan en Schalke 04. En na 8,5 jaar komt hij weer terug in de... Johan Cruijff Arena. Ja, maar, maar het is natuurlijk een buitengewoon ervaren voetballer. Dus in die zin kan Ajax nog wel wat aan hem hebben, of niet? Met zo'n jong team. Zeker wel. Kijk, je hebt sowieso twee goede spitsen nodig. We nou, ja. hebben Dolberg, dat is natuurlijk een, ja. een hele goede. Maar een goede tweede spits was er niet. Een plan B was er niet. Dat heb je ook in die finale gezien. Het was gewoon geen oplossing. En uh, deze Klaas-Jan, die uh, tussen januari 2006 en december 2008... 76 goals maakte in 92 wedstrijden... is natuurlijk een spits met vingerspitzenkevul met, met in de neus. Mm -hmm. Ja, uh, zeker. En uh, ja, god, ik vind het prachtig natuurlijk om hem weer in het Ajax-shirt te zien. Maar ja. ik denk wel dat hij het een en ander heeft moeten inleveren... daarom als je van Schalke komt. Het te zorg zijn, hij is er gewoon binnen, joh. Ja. Hij gaat alleen nog een paar jaar voor de lol. Een uh, beetje voetballen, denk ik. Nou je, ja, niet? kijk, Mark Overmars en trainer Peter Bos. Die waren heel duidelijk. Je komt als tweede man. Mm -hmm. en zelfs dat vindt hij niet erg. Ik bedoel, uh, kan me dat ook heel goed voorstellen. Is staat een jongen van 19 jaar. Met alle talenten in zijn voeten. die je maar kan bedenken. Maar Klaas Jan kan hem natuurlijk heel veel leren. Ja, zeker. Lot. Ja. En, ja. Maar hoeveel, hoeveel jaar heeft uh, Klaas Jan nog, denk je? Een jaartje of drie, hoor. Ja? Ja. Nou, dus dat is. Inderdaad, je carrière afbouwen bij Ajax, dat is duidelijk een en, beetje. Uh, zeer veel mensen, onder andere Jacques Zwart, zeggen... Uh, nu is het kampioenschap van Ajax zeker. Hm. Weet Kijk, je, weet je, je staat tien minuten voor tijd, sta je gelijk. Je brengt uh, Klaas-Jan in als uh, extra spits. en uh, Negen van de tien keer scoort hij. Hoor. Hm. Wat wou je zeggen, Jacques? Uh, weet jij uh, wat de leeftijd was van, van, de, van de oudste voetballer ooit die met enige betekenis nog heeft deelgenomen aan voetballen? Want jullie hebben het net over leeftijden, maar wat, wat is nou de grens, zeg maar? Nou ja, ik ben twee jaar geleden gestopt. <laughs> nee, maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Een klaas ja. Huntelaar, maar andere figuren die nog ouder waren en die, die nog een aantal jaren hebben. Nou, ja. Of is dit wel nou, een beetje... Nee, het... nee, er zijn wel een aantal mannen die Stefano heeft heel lang gevoetbald. En, uh, ik weet niet precies de leeftijden, maar mm. je kan natuurlijk. Als je goed, als je goed in vorm bent, waarom niet? Ja. Dat, ja. Overigens, even bij het voetbal blijven, is zondag natuurlijk de finale van de Champions League. Oh. Ja, oh, dat wist je helemaal niet. Nee. nee. Nee, dat zijn ook twee oninteressante clubs, hè. Ja, Mag vind dat ik ze... wel. Real Madrid staat wel weer winnen, natuurlijk. Uh, nee, ja, ik ben daar even niet mee bezig, nee. Even over uh, uh, Van der Vaart, van, ook zo'n oude ster. Van, ja. uh, die speelt nu bij uh, FC Micheland Ja. in Denemarken. En de trainer van die club is niet blij met het verdette gedrag van uh, Rafael. Oké. Okay. Dan heb ik nog transfernieuws. Yeah. Want uh, Southampton wil 80 miljoen euro voor Van Dijk. Wat een geld. Een Nederlands jongetje dat 80 miljoen hm. euro gaat opbrengen. Nou ja, wel leuk natuurlijk. En Zwitserland heeft geoefend hè, tegen Wit-Rusland. Yeah. En Wit-Rusland heeft verloren. Yes. Dus de ja. Zwitsers doen even... Goede zaak, alhoewel het is natuurlijk een oefening. Ja. Allegri denkt dat Juventus veel sterker is dan bij de verloren finale van 2015. Durand leidt de Warriors naar overtuigende zegen in het eerste duel... om het Amerikaans basketbalkampioenschap, ja. NBA-finale. Ik uh, zie hier dat de voorbereiding op het Olympische schaatsseizoen... we zitten midden in de zomer... Maar goed, nog niet ja, eens. Ja, maar die gasten he. zijn allemaal heel hard bezig. Maar he. precies, die van Jan Blokhuizen ja. heeft die voorbereiding al een flinke deuk gekregen. Want ja, hij liep blesseren. tijdens het trainingskamp van teamjustlease.nl ja. op Mallorca. Een enkelblessure, af, een stukje bot brak af. Ja. En de enkel moest daarom in het gips worden gezet. Zo is ook wat. Ja, ja. Heb, uh, ja precies. Ik heb de uh, uh, sportkranten voor me. En het AD komt toch eigenlijk wel met een hele aardige opening. Want Aller van de FC Utrecht yeah. gaat weg. Yeah. Maar ze hebben Goaltjesdief Dessers binnengehaald. En uh, ja, hij zegt. Wie Cir kent hem niet? Cyril Dessers, nou, een bekende yeah. Belgische. Uh, oh. Hele goede voetballer hoor. Okay. FC Utrecht past bij mij. Grote club, rijke geschiedenis, fanatiek publiek, mooi stadion. Hij is dus hartstikke blij. Oké. Okay. Mooi. Nou goed zo, golfer Joost Luiten die heeft uh, gisteren een beroerde stad gekend op de Nordia Masters. Dat is het toernooi uit de Europese Tour in Zweden. Hij had zelfs 77 slagen nodig en dat zijn er uh, vijf te veel. Ja. Ja. FC Utrecht uh, aast bovendien op een Deense spits, want Zivkovic die vertrekt naar Oostende. Zivkovic is nog steeds in dienst van Ajax, en Ja. gaat nu naar Ostende. En Radamel Falcao. Tenier, ja. AS ja. Monaco mm -hmm. heeft zijn doorlopende contract nog eens met twee jaar verlengd. De Colombiaanse spits en aanvoerder van de Franse kampioen... ligt nu tot medio 2020 vast in het prinsdom. Wesley Sneijder vliegt, maar wat graag de halve wereld over... om het record en Dick Advocaat vindt het prima. dat gaat natuurlijk over het record van uh, uh, onze keeper. Want uh, die komen gelijk, hè? ja. En dit is ook nog wel een leuke. De Britse autoverkoopwebsite Carspring ja. zocht uit hoe lang voetballers op het veld moeten staan... om met hun salaris de koop van hun auto terug te verdienen. Nou, dan hebben ze bijvoorbeeld gekeken naar Jesus Navas en Carlos Tevez. En Navas moet daar voor zijn Nissan Micra 11 minuten en 17 seconden voor op het veld staan. En Tevez heeft daar 18 seconden uh, langer voor nodig... Maar dan moet je wel uh, weten dat hij in een Porsche Panamera Turbo S rijdt. En uh, uh, Lionel Messi die uh, hoeft slechts een half uur op het veld te staan... op het moment dat hij zijn Ferrari F430 Spider er weer uit heeft. Dat is ook wat, hè? Ja. Wie roept Nadal nog een half uur? Dat denk jij. Ja. Uh, ik uh, zie het niet zitten. Murray, hij moppert. Hij worstelt. Maar hij wint wel. Nou ja, precies. We gaan het allemaal zien. En uh, in het tweede uur gaan we, kunnen we daar uh, wellicht mooi over verder praten. Over Want ten, ik hoor de muziek je. al. Charles heeft de muziek er al. En ja, hij duwt hem steeds harder en harder en harder. Want we moeten echt stoppen. Het eerste uur zit erop, Henny. Het eerste uur van Watertoren Sport zonder gasten. Maar die gasten zijn allemaal onderweg. Dat hebben we inmiddels begrepen. Dus die gaan in het tweede en derde uur laten horen wat zij te vertellen hebben. Tot zo. Tot straks.